De Franse keizer schreef de brieven in zijn laatste levensjaren toen hij verbannen was naar het eiland Sint-Helena.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 En wat ik ook heel erg goed vond was, uh, wat er denk ik dit, dat jaar voor het eerst bij was. De Abundance, de HUB van Zwieten Droombaan Workshop heb ik ook gedaan. Mm. Dat vond ik heel inspirerend. Dus je bent uh, naar die mensen toegegaan om te kijken of je iets met je werk uh, kon verbeteren, zeg maar. Ja, om te kijken van hey, hoe sta je momenteel eigenlijk in het leven. en in, in, he, met, met werk of studie, uh, wat, wat, ja, doe je wat je wil doen en wat je passie is en wat je te bieden hebt.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 Dus als ik zo hoor, dan wil je nog wel een keer. Ja, en ja. ik denk wel. Dit jaar lukt het me niet om te komen, maar misschien volgend jaar en dan misschien ook wel eens als co-creator. Ah, Oké. Okay. Ja, maar ook wel. Uh... Nou, kan het je aanraden. Ja, <laughs> dat heb jij gedaan, hè? Ja, inderdaad. Ja.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 vijf ritme dansen, bekende een bekende dans van Gabrielle Roth uit, uh, uit Amerika. Um, we, hebben, zeg maar, we hebben, een we hebben een orchestra, uh, die die komen ja? het festival doen. Is ja? Een live transdans. Live transdans wow. band.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 ja, Tantra krijgt dit jaar een vrij grote uh, ruimte op-up. Um, ja, dus we hebben het centrum voor uh, Tantra uh, en ook Charlotte en, uh, en, en Pieter en, en Noël die. Um,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 Ik ga nog even vast het uh, website noemen, want dan kunnen mensen misschien alvast. vast... Uh, dat is www.openupfestival.nl En het wordt van 25 uh, tot, negen, tot en met uh, zondag 29 juli in Limburg dus uh, gehouden. Als ik je even dan mag uh, ja? corrigeren, het is uh, openupfestival.com. Oh? Ik heb volgens mij gewoon NL getikt.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 ...op je thee te drinken of iets te eten... ...en dan plopt er opeens iemand op... ...vanuit het niks die voor jou gaat dansen... ...of iets voordraagt... ...of nou ja weet je... ...er zijn steltlopers... Uh, ...ja, je kan echt verrast worden... ...en dat is zo mooi aan het veld ook... ...dat je daar ook je ogen kan uitkijken... ...zal ik maar zeggen... ...ja... ja.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 gaan nu twintig uh, mensen aanspreken. Of als je het moeilijk vindt om je mond te houden... dan zeg je, nou, vandaag ben je de hele dag uh, stil. Hè? Dat soort opdrachten ja, uh, heb ik ook mensen tegengekomen. Klopt. ja. Als je dat wil, dan kun je, kun je daar een vragen. Ja. Ja. Je kan het heel uh, ingewikkeld nou, maken voor jezelf. Ik heb mensen gesproken. Die waren <laughs> zeer anders. Zeg zelfs, ja. Ja, daar kan het. Ja, tuurlijk. Ja, je dan kan dan daar echt maar, een held worden. Ja, en uh, en het, het helpt mensen ook echt om ietsje verder te komen. Dus ja, ja. ja. het ziet er ook heel mooi uit. Het is wel koldig. We hebben nog onze Wisdom Chair. Dus als je daarin gaat zitten, dan beschik je meteen over de ultieme wijsheid. Dan kan iemand... Iedereen die langs komt, ja. die kan dan jou een vraag stellen. En dan ja. in je totale wijsheid waar we allemaal over beschikken, ja. kun je dan dus het antwoord geven. Ja. Dus dat, dat mag wel gespeeld worden, ja, zoals mijn zegt. Het hoeft niet zo bloed serieus te zijn. Ja. En dat vinden we gewoon heel belangrijk. Ja, we hebben een mooi creatief team dit jaar. En zij zullen er alles aan doen om, om dat ook te bewerkstelligen. Ja. Ja. Voordat we nou vergeten, want we gaan straks nog even naar de toekomst, maar de, de tijd gaat ook snel. Uh, hoe kunnen mensen zich opgeven, bij jullie?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 hoe geef je dan? Op? Ja, kijk, uh, je kunt altijd uh, als je geen computer hebt, kun je naar een internetcafé. Of je kunt, kunt iedereen een vriend vragen. Ja. Of je kunt, of je kunt uh, ook nog een mail sturen. Maar goed, dat, uh, als je geen computer hebt, is dat ook lastig. Nee, dus ja. dus je, je, je moet echt wel via de computer moet je dit doen. Uh, je kan niet bellen of zo.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 uh, aan bloot geven. Want uh, zeg maar uh, uh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 uniek. Ja. En dat is een boodschap die gewoon bij veel meer mensen uh, gebracht kan en mag worden. En daar zijn we mee bezig.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 Hé, hey, dus uh, ja, ik vind het wel mooi dat je zei: geaarde spiritualiteit. Uh, dat, dat, hey, ook verfrissend, zei je, ook met humor. Uh, dat, dat trekt bijna een beetje weg van mochten de mensen dat idee nog hebben van de geitenwolle sokkencultuur, hè? Want daar, uh, daar doel je waarschijnlijk op dat je daar vanaf wil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 En we hebben nog een, uh, nog een mededeling. Uh, Kirtana, die is in concert in Amsterdam. En die komt in juni. Amerikaanse zangeres Kirtana voor de zesde keer op tournee naar Europa. Een onderdeel van haar tournee, tournee is een concert in de Moses en Kerk in hartje Amsterdam op 6 juni. Met de jaren 60 en 70 de volk als basis overstijgt de combinatie van haar schitterende licht op vloerse stem en subtiel gebruikte akoestische instrumenten alle etiketten. Nou, Ketana en concert, voorprogramma Peter Verkan in en Maricie Toen. Die hebben we ook wel eens bij de Buddha Lounge uh, gehad. 6 juni om 8 uur, Mozes en Aaronkerk, Waterloopplijn 207 Amsterdam. Tickets in de voorverkoop 1950 aan de zaal 22 euro. Alle info en kaarten op www.livingsatsang.nl en dat is livingsatsang aan elkaar.nl. zo snel. Ik ben echt ja. verbaasd. We zijn alweer in de, in de uitzending, Marjan. Het gaat oh. zo snel en het is <laughs> ja, het uh, gewend uh, verbaasd. Ja. Uh, nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, enthousiasme. En uh, ja, het, uh, ontzettend. Ik, ik denk niet dat we het beter informatief hadden kunnen maken dan dit. Het, het, is, het is helemaal een mooie blauwdruk bijna van open de beleving. In het gezin.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 Volgens eerste prognoses heeft de Socialistische Partij, samen met de Groene en het Vlonde Gauche, 31 tot 35 procent van de stemmen gehaald. Dat is genoeg om met steun van andere linkse partijen na de tweede ronde van volgende week zondag uit te komen op een absolute meerderheid in het parlement. Door een aardbeving voor de kust van Turkije zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. De beving